Ja, nou, goedemiddag, uh, Yvonne. Nou, we staan in de Amsterdamse waterleidingduinen en vlak bij de ingang uh, Oasis staan we. En we zijn net een stukje naar binnen gereden en uh, ja, we zien eigenlijk recht voor ons daar de Oranje Kom, waar het hier allemaal mee begonnen is in de Amsterdamse waterleidingduinen in 1851. En we staan eigenlijk daar um, 50 meter vanaf op een trappetje. En dat is namelijk zo: dit is het punt.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 Sur son teint blanc, à vous, peignoir, que c'est troublant. Oh, oh. À vous, c'est troublant. Je noirais bien pour dix ans mais j'en prendrais pour 110 ans. Au moins, au moins 110 ans. Let you. Moi, je redouwt chez ma maman oh, oh. Moi chez ma maman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 Dat is ons vestigingskantoor en bedrijf. Want op Leidduin vindt dan de verdere zuivering plaats. De biologische zuivering is dan klaar. En dan op Leidduin wordt, zeg maar, wordt het binnengepompt. En dan komt het eerst in een gigantische grote loodsterecht. terecht. Dat doen we de beluchting of de snelle zandfilters. Dan wordt het al het water nog eens een keer doorheen geperst. En dan vinden allemaal bacteriën...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 Dus, dus daar we het allemaal mee te maken. Dus we passen alles aan, aan de, natuurlijk aan de vragen in Amsterdam, hoeveel water hun vragen. En dan moeten we zelf een bepaalde voorraad hebben in de, in de duin. Maar ook aan het seizoen in verband met de, met de dieren hier in de duin. Uh, voor het uh, blauw... Gerard, we staan nu in het eerste infiltratiegebied en het is nu toegankelijk voor uh, bezoekers. Wel gewoon voor jou en die gaan. Wat, uh, wat is hier te zien, dat blauwe bordje NAP? Wat betekent dat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 Stem nu op zomerse50.nl En luister in augustus naar de grootste zomerrits aller tijden.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 To hide your face And you wear them around Like you're cool with me And you never say hey You'll yeah, remember my name And it's probably cause You think you're cool with You, me. you, you got your highbrow Switching your walk And you don't even look When you pass by But you don't know The way that you look When your steps make that much noise sh I got you Figure out you need everyone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 parla quando sa fa la moda sotto luna come madrena cade di ai Vappa vidi kita vophenen Si la luna la luna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 like a side.